1 uur. Clemens Peters met het internationaal. In België zijn de afgelopen 24 uur 82 nieuwe coronadoden geregistreerd. En dat zijn er minder dan gisteren, toen waren het al 130. Sinds gisteren liggen er ook 275 minder patiënten in het ziekenhuis. Ook op de intensive care daalde opnieuw het aantal coronapatiënten. Die bezetten nu 689 bedden en dat zijn er 60 minder dan gisteren. De Noord-Koreaanse staatsmedia hebben foto's en een video vrijgegeven... waarop te zien is dat de dictator Kim Jong-un... een lint doorknipt in een nieuwe kunstmestfabriek. En die beelden zouden gisteren zijn gemaakt. Er gingen de afgelopen tijd geruchten dat Kim ernstig ziek was of zelfs overleden. Hij was al een paar weken niet in het openbaar verschenen. In de oude Hans Dierenpark in Renen is reuze panda Wuwen gisteren bevallen van een panda jong. Het is voor het eerst dat in Nederland een panda geboren wordt. De moeder en haar jong verblijven in het kraamhol en maken het volgens de verzorgers goed... Ze worden voorlopig met rust gelaten. Pas over een paar maanden, als het jong uit het kraamhol komt... zal duidelijk worden of het een mannetje of een vrouwtje is. Sinds vanochtend vroeg mogen Spanjaarden de straten weer op... om te sporten of te bewegen. Na een lockdown van bijna 50 dagen... mensen mochten in groepen de straat op. Tot 10 uur was er tijd voor sporten. Daarna waren ouderen en kinderen aan de beurt. In Spanje volgende komende tijd meer versoepelingen. Zo mogen winkels volgende week open voor deel, een deel en ook terrassen mogen voor maximaal 30% open. Een record aantal mensen heeft eergisteren op de valreep nog belastingaangifte gedaan. 347.000 mensen verstuurden hun gegevens net nog voor de deadline van 1 mei, meldt de Belastingdienst. Tussen 1 maart en 1 mei kreeg de fiscus in totaal 9,3 miljoen aangifte binnen. Dat is wat minder dan vorig jaar. Toen waren het 9,5 miljoen en dat komt omdat meer mensen uitstel hebben gekregen. Het weer. Eerst nog een paar buien, mogelijk met onweer en hagel. Vanmiddag snel minder buien en dan breekt de zon vooral door in het westen. Later ook in de rest van het land. Het wordt lokaal 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Het hart van u als een ballon, een ballon, een balan, een balannetje dat danst in de wind. Mijn moeder keek angstig omhoog, ze was bezig op die ze droogde. Toen die bij ons wielen vroog, de wieg die was, ze stijgen zo easy. Weet u, je weet nooit wat het publiek leuk vindt, en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeil. 106.9 Dit is ZFM De geschiedenis van twee oude mensjes En een portretalbum Het was eens in de vakantiedagen En hebben dat voor in het album geplakt. We... and <laughs> Het album gescheurd. Weet je nog wel, antje. CFM Zandvoort, het is dinsdagochtend, een bijzonder goede morgen. U bent beland in uw aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zand en ik neem u weer mee terug in de tijd, een reisje door de tijd: de jaren 30, 40, 50, 60 en 70.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 Wij gaan genieten van een nummer uit 1930. Kees Pruis nu op de radio met Hallo hier. Hilversum. Dit is ZFM. CFM. Messieurs dames, Radio Paris. Je vais avoir l'honneur de vous annoncer. is de der Deutschlandsender Königswußbar außen auf Welle 1300. Hier bringen Ihnen ik raad u goed Ladies and gentlemen, de London and Devontree Station is calling. Hier, Hilversum Holland. Algemeen programma. Gees zingt voor u. Met Radio, we brengen vreugde in het huis, we zitten met een amuseertje zo. Marconio, wij danken u en heren uw genie. Uw vinding brengt in de meele thuis van het kind harmonie. He made a close money Zal je zien van je op te wachten staat Moeder ik beloof u, dat doe ik niet weer Vraag op straat niet meer aan een meneer Heeft u een sigarenbandje Heeft u een voor mij bij?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 Om voetbalplaatjes te sparen, maar in de jaren 30 waren dat sigarenbandjes. En de volgende artiest die u nu op de radio gaat horen. is geboren op 5 april 1886. En toen heette hij Willem Frederik Christian Dieben. En hij is overleden op 9 april 1944. En u kennen hem waarschijnlijk onder de naam Willy Derby.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 En wij hebben voor u uitgekozen. Hallo, Bandou, Willy Derby, nu hier op CFM Zandvoort. Op de radio. De kleine moedertje stond vegen op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw. Aan stond scheef, van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 Ik verlang zo erg naar jou Wat eens moeder zegt hij lachen Ik praat de jongste zoontje mee Even later hoort ze duidelijk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 Allô, allô! Clinton, préfère y...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 and there. Verdwijnen je jeugdidealen? Want dan voel je je al blij als je al een pensioentje mag halen en je enigste troost is dan op de kade de boot laten staren. Maar toch heb je geen spijt van je vroeg.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 Gewekt, meisjes en knapen opgewekt, gaan we op stap, wij wandelen de wereld door. En dan klinkt ons bandenlied in koers steeds vooruit. Meisjes en knapen naar de zon en het geluk, Frank en wij trekken. Ga we kamperen in het groen, staan onze paard, de vogeltjes van de wieden wie zingen ons zo'n vrolijk avond. Hou je goed, lustig marcheren, het leven lang rondom ons heen. Frank en brei, rekken wij en zingen naar ons.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 Toen verhuisde het gezin naar Stockholm in Zweden... waar zijn vader als automonteur ging werken. Het gezin remigreerde in 1961 naar Nederland... waar Cornelis en zijn zuster Ida bleven in Zweden wonen. Deze week debuteerde in 1964 met uh, Ballades en Brutaliteiten. Ja, onder een andere naam. Het Zweedse uitgesproken Ballader... Och, öffrens hè? of zoiets dergelijks. Het Zweedse is niet mijn, uh, ja, niet mijn moedertaal, dus is niet bij het taalt, laten we het daarop houden. Zijn grote doorbraak, doorbraak kwam in 1968 met Tio Vakra. Vizor och porzinale persoon. Oftewel, tien mooie liederen en persoonlijk persoon. Een woordspeling op een Zweedse achternaam. Hij nam ook liederen op, met, uh, op van de Carl Michael Belman. En als u denkt, wie is dat? Nou, die man leefde in 19, uh, tussen 1740 en 1795. Dat was een Zweedse dichter. En Evert Taube.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 Vraag de er maar eens naar. Wat, wat vies, Louise. Louise was een leuke meeg, nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit punifus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er een trap. En telkens als ze weer voor die mama bleef toch af, Louise.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 En heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd Maar zij heeft ons die mosterdkuren toch niet afgeleerd Ze ligt met de te smult toch niet zo fijn Alsof er kleine vingertjes van vliesproketjes zijn Lovie, ze zit niet op je nagel te bijten Wacht, Louise, Louise Je zult met dat bijten je vinger versleven wat vies, Louise, hou oh, met dat bijten al oh, anders het een is toch. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve pak. Louise, ze zit niet op je nagel te bijten, papa. Wat wie Louise.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 Hou oh, met dat beten ook, oh, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zitten op die lobby's, lieve Bob Louise. Zit niet op je nagel te beten, bak, wat vies, Louise. Zie je wel, Zoals u gemerkt hebt, we nemen u mee op een reisje door de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70.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 Jij bent mijn leven staan mijn zijde, en wat wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als door die dag. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden, die het snelle trein vaart en snelle, langs ons zuis nog steeds elende tijden alle wonden.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 Haar stem was als een lenteland Van alle meisjes die ik zag Was geen zo lief als zij Met haar wit neus en haar kersenmond Kersenmond, kersenmond Met haar wit neus en haar kersenmond En wangen als twee appertussen rond ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. En bij het gras ligt in de laan, gaf ik haar koen een zoen. Op haar wit leus en haar mond. Op haar wit leus en haar, mond. haar, leus en haar mond. En wangen als die appetjes roen. Pallido!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 50 jaar zijn heen gegaan en onze diepte bleven bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even de graag naar de wipteus en naar Kersenhoop, Kersenhoop, Kersenhoop, naar haar wipkleus en een Kersenhoop en bangen als bij appeltjes rond. Bobbiaan Schoepen met Wipneus en kersenmond. En dat plaatje werd in Amerika ook uh, gedraaid als rocknummer. En uh, Jaans Schoepen heeft het nummer uh, vrij vertaald met Als Wipneus en kersenmond. En daarvoor hoorde je uit Duitsland Reinhard Maai met Als de Dag van Toen. En aan alle leuke dingen komt altijd weer een einde. Zo ook aan dit programma.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 de schutting van de speeltuin hing een heel groot bulletin. Daarop stond het zwarte letters: sla geen grote voorraad in. Koop slechts koffie, thee en zuiger nodig voor een korte tijd. Anders raak je eerst je centen en daarna je voorraad kwijt. Doe weg die bus met koffie, doe weg die bus met thee. We hoeven niet de Amsterdam, het voorraad valt dan mee. Doe weg die fles met olie, doe weg die zak met meel. We hoeven niet de Amsterdam, er is toch reuzewee. I'll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 In ons mooie Nederland, aan de gedempte Zuiderzee. Daar eet iedere Nederlander van de grote voorraad mee. De regering heeft de zorg voor het Hollandse gezin. Niemand hoeft zich bang te maken, sla dus niet onnodig in. Doe we die bus met koffie, doe we die bus met thee. We hoeven niet te hamsteren, de voorraad koffie mee. Doe we die zak met olie, doe we die fles met meel. We hoeven niet te hamsteren, er is nog reuze veel. Koffie -thee